2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt de hoogte van de salarissen van EU-ambtenaren niet meer van deze tijd. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van de PVV. Als het aan Timmermans ligt, zouden de arbeidsvoorwaarden van Europese ambtenaren moeten worden versoberd. Omdat de Europese overheid meer en beter zou moeten presteren voor minder geld en met minder mensen. Timmermans zegt dat het niet is uit te leggen dat zelfs in een financiële en economische crisis EU-salarissen stijgen. Drie families in de buurt van vliegbasis Gilserijen hebben een aanbod gekregen om hun huis aan defensie te verkopen. Bijna alle Nederlandse legerhelikopters hebben tegenwoordig hun basis op Gilserijen. De woningen van de drie families liggen er vlak naast. Vooral de zware Chinook-helikopters veroorzaken veel overlast. Hoewel de geluidsoverlast volgens een woordvoerder van Defensie... binnen de normen valt, is het toch sprake van een uitzonderlijke situatie. Over de hoogte van het aanbod doet Defensie geen mededelingen. Het is nog niet bekend of de families op het aanbod ingaan. Burgemeester Boelhouwer van Gilserijen is blij dat er eindelijk aandacht komt... voor de problemen van de betrokken gezinnen. Het is denk ik niet een succes te noemen, het feit dat uh, die mensen... Uh, tegemoet gekomen zijn, maar ze waren er zelf uh, wel heel erg blij mee dat er eindelijk een vorm van erkenning, echte erkenning voor hun geluidsklachten is gekomen. En in die zin vind ik het dan toch wel iets hoopvols ook... dat Defensie ook kennelijk in die zin aan het bewegen is. De Nederlandse spoorwegen rijden morgen weer volgens de normale dienstregeling. Volgens het bedrijf geeft de weersverwachting geen aanleiding... om de aangepaste dienstregeling langer te handhaven. Door de sneeuwval rijden de NS-treinen vandaag wel volgens een aangepast schema. De sneeuw leidde vanochtend niet tot grote problemen op het spoor. Wel waren er een aantal wisselstoringen. In Tilburg heeft de brandweer een drugslaboratorium ontdekt. Dat gebeurde na een brandmelding, zegt de brandweer. Nou, vannacht eh, rond half twee werd er eh, rookontwikkeling gezien in de Dijksterhuisstraat. Daar staat een loods met een huis erbij. En daar werd eh, rook gezien, dus men vermoedde brand. Er bleek echter geen brand te zijn. Er was alleen sprake van rook. En die rook die werd eigenlijk veroorzaakt door de uitdamping... van de afvalstoffen van het, eh, van het drugslaboratorium. Een speciale eenheid is bezig met het ontmantelen van het drugslab. Volgens de Tilburgse politie is het een groot professioneel lab... waar synthetische drugs werden gemaakt... Een 59-jarige bewoner van de bijbehorende woning is opgepakt. Hij bleek een vuurwapen te hebben. Dan het weer. Droog, zonnige periode, af en toe wolkenvelden... en een temperatuur rond 5 graden. Morgen opnieuw winterse Buien. ANDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Een olietanker die van koers moet veranderen, die bankensector. Eh, dan word je in een soortzelfde rol, in dezelfde hoek geduwd. Als maar één duidelijke stuurman aan het roer staat, dan gaat die koers om. En met al die ervaringen en recepties van dien heeft men gezegd... nou, dan trek de dus stekker eruit. Dan gaat het dus langzamer. De bankenlobby is zo sterk als de Tweede Kamer hem zelf maakt. Ja, de bankensector. En vandaag krijgt de Tweede Kamer te horen... hoe die olietanker toch weer op de rotsen kon lopen... met de nationalisatie van SNS Bank. Peter Verhaar, stel u bent de premier. Met welke maatregel gaat u herhaling daarvan voorkomen? Ik zou zeggen de allereerste en belangrijkste is... het opstellen van wat men noemt een living will. Dus zorgdragen dat banken, terwijl ze nog gezond zijn al duidelijk maken, als ze in een ongezonde situatie terechtkomen... hoe ze uit elkaar getrokken kunnen worden. Want je ziet nu over je bij SNS, dat is weer het grote probleem. Hoe halen we de verschillende onderdelen, de goede en de slechte, uit elkaar? Dat zou meneer terug doen. De eerste. Oké, straks de rest. Wij staatsburgers willen het niet, maar vreemdelingen moeten het straks wel... hun vingerafdruk afgeven in een database. Een maatregel die in de marge van het nieuws terechtkwam... maar die zometeen door huisethica Guilene van Tiel in de spotlight wordt gezet. Wie aan Rusland denkt, denkt aan Poetin, aan het Kremlin en het Rode Plein... maar niet meteen aan de Russische boer of aan de prachtige landschappen. Ben van Lieshout, bij u lijkt me dat precies andersom. Want u denkt niet aan Poetin. Ik denk wel eens ooit aan Poetin hoor, maar dat valt vaak. Af en toe, vaak. Ja, niet zo nee. veel. U maakt een hele mooie film over het Russische land en straks gaan we het daarover hebben. Een landelijke internetkerk, die staat op het punt geboren te worden. Geen gebouw, geen samenkomsten met de leden, maar een digitale gemeenschap. Fred Omvle, goedemiddag, hartelijk goedemiddag. welkom. Goedemiddag. Ja, gaat die site straks plat, denkt u? Uh, het wordt, uh, als mijn uh, visie in uh, dromen uitkomen, dan uh, wordt het iets heel moois en groots en inspirerends. Ja, en ook zo druk dat hij meteen plat gaat. Nee, nee, nee. Dat, ze, nee, dat ze verwacht Die droom heeft nee, u nee, nog nee. niet. Nee. nee. De microfoons staan ook klaar voor de leden van de band The New Shining... genomineerd voor een Edison-popprijs. Er spelen straks twee nummers en er liggen weer twee gratis cd's klaar. Cd's klaar, misschien wel voor u. Als u op de website Dit is de Dag.nu uitlegt... waarom u een cd van hen wil krijgen. Dat en nog veel meer. We hebben nieuws over gesjoemel met heftruckdiploma's. We gaan appeltjes schillen. En de dichter bij de dag is vandaag André Degen. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En dit allemaal is ook te zien op de webcam via radio1.nl aan tafel. U hoorde hem al even, bankier Peter Verhaar, vorige week donderdag ook bij ons te gast. Dat was een dag voor ja. de nationalisatie. Toen hebben we allerlei opties besproken mogelijkheden van de bank. Ja. Uh, maar niet de nationalisatie, Nee, dit ik, is he? feitelijk natuurlijk het ergste scenario wat had kunnen gebeuren. En het scenario wat eigenlijk niemand had verwacht. Want we dachten nog helemaal met z'n allen dat we sinds juni 2012 een interventiewet zouden hebben, waardoor de waardoor het ministerie van Financiën echt kon, kon ingrijpen in een bank... Op een, en het uit elkaar kon trekken van die bank... en de gezonde onderdelen zou kunnen kopen... en de slechte onderdelen ergens anders zou kunnen onderbrengen. Niets van dat alles is gebeurd. Nee. Dat kon blijkbaar niet. Echt, waar ik ook door stomheid door was uh, geslagen. En wij dachten en, nog wel dat je zo deskundig was. Nou, ik voel mezelf <laughs> ook wel deskundig. Gaat maar wel. maar ik, had ik had niet kunnen denken dat, uh, dat bij het opzetten van die interventiewet... dat er zulke cruciale zaken door... De toezichthouder en door de juristen die daarmee uh, hebben samengewerkt, vergeten zijn. Ja, wat, dus wat dit is het ergste scenario wat gebeurd is. Ja, door, wat... Sinds de jaar sinds 1917. De Russische staatsobligaties hebben dit niet meer meegemaakt. Nou, hoor. Wat wist minister Dijsselbloem wat jij niet wist vorige week? Ja, Denk dat jij. Nou, dat gaan we natuurlijk pas horen vanmiddag om vier uur als hij zich moet verantwoorden over die wet. Ik heb. Uh, ik kan een, een inschatting maken, is dat hij uh, vond dat de, de gelden die van de bank werden weggetrokken, dat betrof 2,25 miljard over 16 dagen, dat hij zegt ja, dat vind ik toch erg veel, dat hij toch bang was voor een uh, vertrouwenscrisis. Nou, daar hebben we het ook donderdag over gehad. Ja. Het ergste is als mensen denken dat de pinautomaten leeg zijn. Ja. Uh, ik telde erover helemaal nog niet eens voor zwaar, een 2,5 miljard, want uh, de bank was met 11 miljard erg liquide. Uh, er staat 33 miljard aan spaargeld. Dus ik vond het eigenlijk allemaal wel meevallen. Maar ik denk toch dat dat een rol gespeeld heeft. Twee tweede reden is denk ik. de, de ware discussie met die private investeerder. Daar, ha, daar had ik ook mijn hoofd CVC, ja, ja. Maar jij CVC. zei toen al, dat zou wel eens een ideologisch conflict op kunnen Er ligt een ideologisch conflict. Nou, dat, dat, dat zou ook een reden kunnen zijn. Want uh, zo'n private financieren, dat vinden ze bij de Partij van de Arbeid niet leuk? Dat vinden, ze, dat vinden ze niet leuk, nee. En sowieso in de, bij de hele politiek liggen de, de private equity fondsen... Met veel geld, vaak hoge bonussen, liggen vaak erg gevoelig. Niet geheel zonder reden, toch? Soms wel, soms niet. Ik ah. bedoel, ja, in de, we weten allemaal het, het apex stuk hè, van de Volkskrant. Dat was een hele negatieve uh, Een springkaan associatie. die de boel leeg had. Het was echt een springkaan die de boel leeg had. Maar er zijn ook hele positieve verhalen. Niet zo lang geleden kon je nog de, uh, lezen over de HEMA... die weer erg tevreden is, juist over de dus private investeringen. Ja, dus maar dat, dat kan dus ook een rol gespeeld hebben. Ja. Feitelijk, We zullen vanmiddag moeten horen van minister Dijsselbloem. Wat waren nou precies de redenen dat je nou zelfs niet eens op het weekend kon wachten? Want veelal wordt er toch gewacht op de ja, zondag. Dat is vaak op zondag, ja. vaak op zondag. Dat je nu moest ingrijpen en dat je ook het meest harde en, uh, instrument van onteigening moest gebruiken. Waardoor aandeelhouders, oké okay, dat is dan terecht, maar toch ook obligatiehouders toch al hun geld zijn ja. wat is het Als hij een argument moet noemen om jou te overtuigen... wat zou het argument moeten zijn dan? Dit is een beetje een ingewikkelde vraag, maar... Ja, dat is een... <laughs> <laughs> ja. Hoe nou, ben ik... jij te overtuigen dat het, dit toch echt het enige middel was? Nou ja, dan zou ik willen horen dat die private investeerder... waar we het over hadden... CVC, absoluut, CVC Capital, CVC, geloof ik? CVC Capital, absoluut niet bereid was... Zeg, uh, een, een, een, een, een, een aanvaardbaar bedrag op tafel te leggen voor de bank... En, mede in samenhang met het geld dat weggetrokken bij de bank... dat hij niet anders kon, ja. omdat de overheid het moest kopen. Want ik vind dat de overheid veel geld heeft betaald voor SNS. 3,7 miljard. 3,7 miljard. Ja. Gaan ze als erin in er opnieuw instoppen? En ze hebben ook nog 5 miljard aan garanties gegeven... die wellicht ooit ook nog gebruikt kunnen worden. Even wat je net zei, je zei obligatiehouders, die zijn toch niet onteigend? De, de achtergestelde obligatiehouders, ja. Dat zijn nog steeds obligatiehouders. Ja, okay. doe, maar die kregen ook heel veel he? rente, dus die wisten dat ze extra geld Absoluut, ik heb ook geen medelijden met okay. ze, stond, ze. Ze staan eerste in de rij als het gaat om hun uh, geld kwijtraken. Maar ik moet zeggen, ik vind het bijna verdacht dat de knip precies gelegd is bij alle obligatie, achtergestelde obligatiehouders. En dat alle gewone obligatiehouders, waar ook een rangorde in zit, helemaal niet geraakt ja, waar, zijn. Waarom is dat verdacht? Nou ja, omdat de, de, ze hebben gekeken naar de waardering van het vastgoed van, uh, van, uh, van SNS. Uh -huh. Daar kwam een bepaald verlies uit. Dan laat dat verlies nou te ongeveer net zo groot zijn. als datgene wat bij de achtergestelde obligatiehouders. Uh, dus je dacht dan denken ze dat is wel genoeg en de raad de rest dan maar zitten. Precies, en ik had toch eerder verwacht dat er een soort glijdende lijn zou zijn. Bijvoorbeeld, nou, ik noem wat bedragen. Achter obligatie houden 50%. En gewone obligatie bij wijze van spreken, 10%. Maar waarom hebben ze die dan ontzien? Wie zijn ja, dat? Nou ja, dat zijn, wie het zijn, dat weet je natuurlijk nooit precies. Maar ik durf wel wat te zeggen. Dat zijn onze pensioenfondsen. En, en dat zijn ook buitenlandse mm -hmm, pensioenfondsen mm -hmm. en dat vaak buitenlandse banken. Ja, dat ligt, dat ligt natuurlijk allemaal erg gevoelig uh, als die hun geld kwijtraken. Uh, we hebben er, dacht ik, donderdag over gesproken, maar Fitch, dat ratingbureau, heeft zelfs gedreigd aan minister Dijsselbloem. van als je de gewone obligatiehouders aanpakt, dan loop je kans dat heel Europa 300 miljard meer. Op tafel moet leggen voor de andere banken. Omdat in de waarde van de banken afgewaardeerd wordt dan. Eh, omdat ze meer zouden moeten gaan betalen ja, voor dan leningen. U, want dat dus dat, dat, dat de band noemde band... ik chantage in nee. een uh, stuk van mij. En daar ben ik ook alweer op aangevallen. Maar ik vond het ook echt chantage. En ik heb toch het gevoel dat Dijsselbloem daar een klein, klein stukje aan meegegaan Maar we zouden wel de eerste bank in Europa geweest zijn die dat gedaan zouden hebben. Hè? Dat aanpakken van, van de obligatiehouders. Dat is niet, niet helemaal waar. In Denemarken zijn ze ons voorgegaan. Okay. Daar hebben ze ook gewone obligatiehouders aangepakt. De Denen stonden voorkomen alleen. In Europa met deze maatregel. En zijn daar inderdaad voor gestraft. Mm. Uh, ik denk dat de Denen erg blij waren geweest. als wij een vergelijkbare ja, maatregel hadden genomen. Want dan, want dan. Ja, dan heb je, heb je steun. En het is ook niet meer dan logisch. Ik bedoel, elke schuldeiser moet eigenlijk. mee in de schade als er een probleem is. Even nog over jouzelf. Jij hoort bij de Raad van Advies van SNS. Mensen zeggen dan... Ja, dan is die meneer van haar niet helemaal objectief meer. Wat betekent dat, dat je daarin zit? Ik heb het niet zo lang geleden voor de televisie genoemd. Het is de kostencarrière carrière die ik heb gehad. Want ik ben 23 december 2012 toegetreden tot de Raad van Advies. En ik ben... nu heb nu snel de afgrond in geadviseerd. Oh, je dat Nee, helemaal niet. Ik ben er eigenlijk komen naar, naar, naar aanleiding ja. van een, twee hele kritische stukken over SNS Riaal, waarin ik ze wees op hun verantwoordelijkheid naar, naar spaarders toe en juist door mijn zeer kritische houding hebben ze gevraagd... of ik ja. in die raad van nee, advies wil zitten. Maar even voor de duidelijkheid. Een raad van advies is niet een raad van commissarissen. Ja. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid. Maar je voelt je dus ook niet verantwoordelijk voel... dat mensen misschien gedacht hebben... ja, als Peter van in de raad van advies zit, dan ga ik daarbij bij die bank. Want dan, die man die vertrouw ik en dus geef ik die... Nou ja, ik, ik vind dat mensen wij wel mogen vertrouwen. Dat wel. He. Ja, maar, en, maar stel nou dat is dat ik gedaan ook, hebben. Nou, En ik ben er ook zeer bewust in gaan zitten. Ik heb er ook wel lang over nagedacht. En ik ben erin gestapt omdat uh, Latenstein, de nu ex Topman van SNS zei, ik weet dat ik een probleem heb. Ik probeer van dat probleem af te komen. Maar ik ben al vijf jaar bezig de, de andere kant van de bank weer heel gezond te maken. Hm. En ik wil daarbij geholpen worden door mensen die een kritische visie ja, hebben. En dat Doe, laat ik niet vergeten, SNS was de eerste bank die die codebanken ook echt volledig heeft ingevoerd. Inclusief wat ze noemen clawback. Van bonussen, waar nu zoveel... Ja, waar want nu dat iets anders waar is. jij over hebt uitgelaten. Ik dat, wil even een, een tweet van jou citeren, van deze week. Ik hoop dat Van Keulen, de baas van SNS... niet toegeeft aan gepeupel en zijn bonus ja. niet teruggeeft. Ja, Peter, dat moet je toch even aan. Dat aanleken. wil ik graag toelichten. Dat is de vorige baas van SNS. hè. Ja, de vorige baas ja, baas. ja, degene die eigenlijk verantwoordelijk was voor ja. de aankoop. Ja, ik heb hele grote moeite met het volksgericht wat nu hmm. plaatsvindt over bankiers. Uh, ik vind dat de enige instantie die mag oordelen of de bonus moet teruggegeven worden... is de Raad van Commissarissen. Die hebben hem ook gegeven. Die hebben ook de wettelijke mogelijkheden om dat te doen. Ja, en verder naar meneer van Keulen zelf natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik vind het maar de wijze waarop de, de heksenjacht... die nu op één persoon gericht wordt... Die, dat schoot mij echt in het verkeerde keelgat. En ik zeg maar wel, hij heeft toch niet gepresteerd? En hij heeft heel veel geld gekregen? Dat voor... is zeker waar, maar dan de enige die daar iets over mogen zeggen... zouden zijn de aandeelhouders, want dat zijn de eigenaren van de bank... En de raad van commissarissen die hem beoordelen. Maar die Kielijn, zijn dat, ja? Ja? Ja, ik ben het helemaal eens met het, de heksjacht op het individu. vind ik ook echt daar kwalijk. Daar wel ben wel. Ik met, maar de heksjacht op de bankiers, daar heb ik wel een ander idee over. Want de raad van commissarissen, kennelijk... is het nu weer gebeurd dat ja. we op een zondagochtend wakker worden... dat we drie mil ja. miljard armer zijn... Ja. Er lijkt toch heel weinig zelf. Wat betekent dit nou voor de toekomst? Dat dit ja. nu weer gebeurd is. Nou, ik ben het echt volkomen met je eens. En in mijn, mijn kritiek die ik uitgaat ook steeds over de Nederlandse bank als toezichthouder. En gaat over de, ook over de Raad van Commissarissen. Daar, en met name DNB. Want daar leggen we ons vertrouwen in. Dat, zijn de, dat is de partij die namens ons de banken controleert. En die laat ons verdurend in de kou staan. Dus ik, heb, ik ga heel een beetje daarin mee. Ja, en wat betekent het voor ons? Ja, ik. Laten we hopen dat de Nederlandse bank uh, haar toezichtrol nu echt is gaat invullen. Ik heb het in een maar stuk... dat hoopten we eerder ook al. Ja, en we gingen er maar... ook vanuit dat dat zo was. Ja, het ja, zou allemaal het anders is, worden. Ben... Wellink was weg en het kwam ik ben ook goed. erg, Ik ben ook erg teleurgesteld. En ik heb het in een stuk omschreven als het Stockholm-syndroom. Waarbij ik soms denk dat, dat de toezichthouder... en degene an, an onder wie toezicht wordt gehouden... dat die veel te dicht bij elkaar staan. Maar waarom mogen wij burgers daar niks van vinden? Ik bedoel, die man die heeft iets gedaan in 2006. Die heeft iets gekocht. Dat leek ja. toen heel goed. Dat is heel slecht ja. uitgepast. Dat kost ons... en niet de aandeelhouders alleen, maar ons 4 miljard. Ik vind... Daar mogen wij toch pissig die, over zijn? Ja, je mag er pissig over zijn en je mag er ook over schrijven. Maar, ik, maar dit is een heksenjacht. Maar jij noemt het gepeukel. Als wij nu... Uh, ik noem dat gepeupel. Jij noemt mij gepeupel. Ja, nou, ik, dat, dat ja, Maar dat is volgens mij wel dat het ik, een teken van een cultuur. waarin mensen vinden dat zij recht hebben op exorbitante bedragen. Ik geloof dat een modaal inkomen 30.000 euro bruto ja. per jaar is. Dit gaat over veelvouden daarvan, die mensen Absoluut. bijna niet meer kunnen begrijpen. En bankiers vinden dat normaal. Die vinden zelfs dat ze bescheiden zijn. Nee, vind, nee, dat nee, vinden, dat nee, vinden ze niet, al, maar niet. Maar niet alle bankiers. En Jij niet? Ze... Oké. Okay. Nou ja, <laughs> ik, ik, heb het, ik heb dat salaris inderdaad nooit, nooit verdiend. Ook niet toen ik bankier was. Dat was dat waren on... Maar. Ik, ik heb het woord gepeupel expres gebruikt, want ik moest echt denken... ik ben historicus van huis uit, ik moest denken aan, aan Johan de Wit... Hm. die heel veel voor Nederland heeft betekend... en die toch door een, zeg maar, door een vlaag van verstandsverbijzing, door het volk, wat toen gepeupel heette, gewoon gelinst ge ge ge is. Maar en zeg en je omgehouden. dan ook dat Van Keulen heel veel voor Nederland heeft betekend? Nou, Van Keulen heeft twee hele goede overnames gedaan. Dat wordt dan wel snel even vergeten. En hij heeft één hele slechte overname hm. gedaan. Dus... Ik moet wel wel zien hoe de balans ligt. Maar om iemand... je mag mij zeggen, Hij heeft een hele slechte beslissing genomen. Zonder meer, zonder enige en dan twijfel. Dan is het toch ook niet zo gek dat je zegt... Van, zou u dan misschien die bonus dan niet ja, toch even teruggeven? Ja, maar dat mag je ook zeggen. Oh, okay. maar het ging mij om de wijze waarop... En met name ook waarop de telegraaf hè, op haar ja, een foto van zijn huis. Het huis laat zien. Nou, ja, vind, nou, ja, ja. Nou, nou, zie, vind ik het ook een heel groot huis. Hè. Oh, dat wel. Hij, maar het gaat me toch... We moeten, op, we, moeten, we moeten oppassen dat, dat, dat, we, dat we in een rechtsstaat blijven leven... en dat degene die, die recht mogen spreken, ook recht spreken. Ja, dus... nee, maar als hij als individu de enige was, dan was het probleem ook niet zo groot. Het gaat ja. erom dat hij onderdeel is van een systeem waarin dat normaal is geworden. Want hij is niet de enige bankier die in zo'n huis woont, toch? Dat is waar, maar, maar het is ook niet alleen bankiers die veel geld verdienen. Ik roep me even in, in herinnering dat bijvoorbeeld de oud-topman van Numico... Uh, nutritie uh, chocolademelk en babyvoeding Met een bonus van 70 miljoen. miljoen nou moet ik goed zijn. <laughs> 70 miljoen naar huis ging. Ik doe. Uh, de topman van Shell verdient maar ook niet 125.000 125. Dat euro. maakt het niet minder erg. Dus, ja. Nee, maar het systeem is maar helemaal zo... Dat, uh, dat als je in een grote organisatie zit... en je zit aan de top en je draagt daar de verantwoordelijke... dan horen ook andere salaris. Hier is een dienstverlener. Nog één ding. Ja, het zijn, co het, Mag, nee, het zijn, het zijn nog, commerciële bedrijven. Nog één, nog Deze zijn ja. speciale gaat, gaat het nu veranderen, Peter, denk je? Nu wel? Nou ja... Ik hoop Hij weet het dat, niet ik, volgens nee, mij. Nee, het leeft ik, heel lang stil. Ik, ik probeer, ik probeer, ik probeer een, een genuanceerd antwoord te geven. Ja. Sinds 2008, toen die hele kredietlid uitbrak, zijn we begonnen met nieuwe wetgeving. Uh, Daar was de Code ja. er één van. Maar ook in de Tweede Kamer zijn een aantal wetten aangenomen. Uh, waaronder, ik net zei, de, de Living Will, die uh, interventiewet. Daar moeten we nu op gewoon doorgaan. En dingen moeten niet blijven liggen. Hè, want vaak is het toch zo dat wetgeving erg lang duurt. Waarom zitten we nu in 2013, vijf jaar na 2008, waar we al wat sneller kunnen zijn? Dus ik hoop dat de wetgeving die op stapel staat, en met name die het mogelijk maakt om banken van risicodragende en minder risicodragende activiteiten te splitsen en daar een hek omheen te zetten, dat we die wetgeving nu doorzetten. Roman Travis weet, uh, Brabant, why does it always rain it on me? waar ligt kinders. nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, maar dat zit in een grijs gebied, dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zo zoveel zo ethische problemen zwart wint. Kielene van Til, wij gaan praten over een besluit dat de Tweede Kamer vorige ik heeft genomen namelijk dat er een database komt met vingerafdrukken van vreemdelingen. Wat is de gedachte precies? Uh, de gedachte is om een database op te bouwen... waardoor vreemdelingen makkelijker uh, geïdentificeerd, geregistreerd en opgespoord kunnen worden. En uh, waarom is dat nodig? Um, het is kennelijk nodig om identiteitsfraude en illegaliteit uh, tegen te gaan. Dat is althans de reden die de staatssecretaris daarvoor genoemd heeft. Want dan heb je straks een uh, vreemdeling met een paspoort. En dan ja. hebben wij ook die database met die vingerafdrukken. En dan kunnen wij makkelijk vaststellen dat dat een gestolen paspoort betreft. Als dat het geval zou zijn. Uh, dat, dat, dat is de vraag. Dat, dat weet ik dus niet. Het is wel zo dat uh, ik begrijp dat het zelfs mogelijk is om mobiele scanners... Uh, voor die uh, vingerafdrukken uh, te gebruiken. Waardoor je iemand die je op straat tegenkomt uh, kunt scannen. En dan kunt kijken of die uh, de persoon is die die zegt te zijn. Ja, precies. Dus dan kan je zien of die legaal is en ook of die inderdaad zegt wie die is te zijn. Ja. ja. Uh, nou is dat allemaal een beetje raar gegaan, want het heeft nauwelijks in de kranten gestaan. Dat viel een beetje samen met het besluit van de koningin om te abdiceren. Is het gewoon tussen de regels door verdwenen? Um, dat zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat een uh, groot deel van de Tweede Kamer het eigenlijk ook gewoon wel een goed idee vond. Of althans in het verhaal van getrapt is, zoals ik dat de staatssecretaris, zou willen ja. formuleren. Um, die heeft namelijk gezegd, uh, we moeten identiteitsfraude en illegaliteit uh, bestrijden. En um, ondanks het feit dat we twee jaar geleden precies zo'n plan voor alle Nederlanders om allerlei redenen hebben afgewezen, werd het nu uh, vrij gemakkelijk door de Kamer geloodst. Toen voor alle Nederlanders, zeg je? Ja. Dus toen was het voor iedereen en nu alleen voor vreemdelingen? Ja. Oké, okay. en, en voor alle Nederlanders is weggestemd? Ja. Dat vond men te risicovol. Ook de VVD, die nu dus voor heeft gestemd, vond, vond de risico's daarvan te groot. En uh, ook vond men dat het niet duidelijk was welk probleem daarmee werd opgelost. En dat is nog steeds zo, want uh, toen Teven werd gevraagd naar aantallen over die fraude en uh, het oplossen van het probleem, toen zei hij daar kan ik op zijn vroegste in het voorjaar uh, mee komen. Dus dat is nu nog niet bekend? Het is nu niet, althans, hij zegt dat het nu niet voldoende bekend is, er zijn wel wat cijfers. Er zijn bijvoorbeeld uh, tien zaken van identiteitsfraude voor de rechter geweest in 2012. Dus nou, dat, ja, dat lijkt, is niet een heel groot aantal. Wat we weten, is, is nee. niet heel indrukwekkend. Wat vind je ervan? Um, nou, ik vind uh, dat uh, ten eerste uh, dat we eigenlijk altijd een goede reden moeten hebben om de privacy van mensen uh, te overrulen. En dat dit een hele grote privacy schending is waar het helemaal niet duidelijk is wat daar tegenover staat. Dus de proportionaliteit van die maatregel is uh, heel erg onduidelijk, dat ten eerste. Er zijn ook grote risico's aan verbonden. Um, en dat doen wij ten aanzien van een groep van mensen die hiermee uh, gestigmatiseerd wordt en die bovendien eigenlijk helemaal geen mogelijkheid hebben om hier tegen in het geweer te komen. Want zij uh, willen graag Nederland binnenkomen. Zij zijn niet zoals burgers van Nederland die met succes tegen deze uh, maatregel hebben geprotesteerd, in staat om hun privacyrechten te verdedigen. Nee, en dat... Omdat ze geen rechten hebben hier. Nee, inderdaad. Ja. Ja. Aan de telefoon is Jeroen Gekoer, lid van de Tweede Kamer van de Partij van Audi. Meneer Rekour, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft voorgestemd, hè? Uh, ja. Waarom? En we gaan ook voorstemmen voor het Europese databankplannen. Uh, Hoezo? Want die hangen erbij. Uh, omdat het anders is uh, dan, de, dan uw gasten uh, in ieder geval verwoord. Uh, waar het om gaat is dat als je als asielzoeker of vreemdeling in Europa komt. dan hebben wij een, uh, Europese afspraken dat je dat maar in één land kan doen. Dus stel je komt in Italië binnen en je doet daar een asielverzoek. Uh, en je wordt er afgewezen. dan moet het niet zo zijn dat je vervolgens naar Nederland en naar, naar, naar, naar Duitsland en naar België. kan en iedere keer weer een asielverzoek kan indienen. om te kijken of het daar wel lukt. Ja. En daarvoor moet je weten wie. Uh, die persoon is, want die komt u niet met zijn paspoort. Uh, en daarvoor neem je die vinger afdrukken. Dat doen we overigens al bij asielzoekers, dus dat is niet zo heel veel nieuws. Wat nieuw is, dat we dat in een centrale databank gaan zetten... en dat we daar ook zogenaamde reguliere inzetten. in zetten. Ja. Nou dit voor asielzoekers gebeurde dit al om deze reden. Dus dat gaat hier niet over. Het gaat er nu, tenminste, corrigeer me als ik het verkeerd begrepen heb... het gaat nu over het bouwen van een database voor alle vreemdelingen. Dus ook het opslaan voor langere tijd van al die gegevens... en het niet alleen maar gebruiken uh, voor een tijdelijke controle... en daarna als die controle geweest is, die gegevens weer vernietigen. Het gaat om het langdurig opslaan van dit soort identificerende gegevens. Klopt dat, meneer Recoeur? Ja, zeker. Dat okay. Het zijn. bestond al voor vreemdelingen, dat blijft bestaan. Het wordt uitgebreid voor de regulieren. Maar dat uh, klopt dat het opgeslagen wordt. En ik vind het ook terecht, overigens, dat je kan controleren wie, wie is. Uh, maar is het proportioneel? Uh, is het Want is het proportioneel? Daar ging het net even over. Hè? Er zijn vorig ja. jaar tien gevallen van fraude bekend geworden. Ja, um, ik denk dat het proportioneel is. Ook omdat de Partij van de Arbeid heeft gezegd... we moeten daar wel een zeer goede toets op hebben. Je moet heel erg uitkijken dat van zo'n systeem geen misbruik wordt gemaakt. Uh, en daarop is, uh, is toegezegd dat er een toets van de rechtercommissaris komt op het gebruik daarvan. Dus dat is een rechter die kijkt of het, uh, of het past, of het goed is. Uh, en het tweede is dat het past in, en daarom zei ik al, we hebben ook voorgestemd voor het Europese opslag van de uh, dataverkeer. Ja. Dat het past in een Europees systeem, omdat het nu juist gaat om dat Europese uh, uh, asielbeleid, daar willen we... De zaken goed regelen. Nee, de herinner de rechtercommissaris eraan te passen. Nou, dat is voor de, voor de opsporing als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Maar voor die, al die andere mensen. Pas dan mag het uit de database dan worden gehaald. Mag de, de rechter, via de rechtercommissaris mag het Openbaar Ministerie dan in die database ja. kijken. Uh, maar voor al die andere identificerende gegevens. die niet in het kader van strafrechtelijke opsporing zijn. mogen veel meer mensen daarin kijken. En daarvan is gebleken. en dat was een van de redenen om dit voor alle Nederlanders uh, af te wijzen. is dat er een soort waarschijnlijke. 25% kans op fouten is. Mm. Dus er zijn heel veel identificatiefouten, um, waardoor mensen ernstige risico's kunnen lopen doordat zij met, uh, als persoon verwisseld worden. En dit is niet iets wat in Europa als een non-probleem wordt beschouwd, want ook in andere Europese landen is hier bezwaar tegen gemaakt en ook in Europa is dit nog lang niet geregeld, als nee. ik het goed begrijp. Meneer Koorn, nog één keer u. Nou ja, die foutmarge, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de Kamer, terecht, namelijk dat dit punt opgeworpen wordt. Um, dat geldt in veel mindere gevallen uh, voor een database die nieuw opgebouwd wordt. Omdat het van tien vingers wordt genomen. Dus je referentiemateriaal is veel groter en de foutmarge is kleiner. Staat ik het uit gevraagd naar de foutmarge, kwam die op 0,02% of iets dergelijks. Uh, in de databank uh, die voor paspoorten zou gelden, was het twee vingers en was de foutmarge veel groter. Het uh, had ook met automatisering ja. te maken. Het valt allemaal mee, zegt u, meneer de Koer? Echt, die waarborgen, daar zijn we ontzettend hard op gezet als Partij van de Arbeid. Dat vinden we belangrijk en die zijn volgens ons goed geborgd. Oké, okay, dank u wel, Jeroen Guy Guylaine, nog een laatste opmerking. Enigszins gerustgesteld of helemaal niet? Nee, want dit gaat heel veel geld kosten. En de vraag is uh, wat we er goed aan doen. En we doen er in ieder geval een groep mensen kwaad mee, denk ik. Kun je de schoonheid en het mysterie van het wijdse Russische landschap in beeld vangen? Filmer Ben van Lieshout probeerde dat. En straks vertelt hij erover aan deze tafel. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Hevige gevechten in de Syrische hoofdstad Damascus. De troepen van president Assad proberen rebellen uit verschillende stadswijken te verdrijven. Volgens inwoners van Damascus zijn het de hevigste gevechten in weken. De hoogte van de salarissen van EU-ambtenaren zijn niet meer van deze tijd. Dat schrijft minister Timmermans in antwoord op vragen van de PVV. Timmermans zegt dat het niet is uit te leggen... dat zelfs in een financiële en economische crisis EU-salarissen stijgen. Drie families in de buurt van vliegbasis Schilzerijen hebben een aanbod gekregen om hun huis aan defensie te verkopen. Op de basis zijn bijna alle Nederlandse legerhelikopters gestationeerd. Er is voor veel geluidsoverlast van de zware Chinook-helikopters. En de NS rijdt morgen weer volgens de normale dienstregeling. Volgens het bedrijf geeft de weersverwachting geen aanleiding... om de aangepaste dienstregeling, die vandaag nog wel van kracht is... langer te handhaven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANBW Verkeersinformatie. Ville bij Amsterdam naar de westkant op de A10 richting Zaandam... verknappen Koenplein, 4 kilometer. Na een is de rijstrook dicht. Bij Rotterdam op de A20 naar hoek van Holland voor Spaanse polder, 2 kilometer. Radio 1, Dit is de Dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel filmer Ben van Lieshout over Rusland, Ethica Guilaine van Thiel. Dominee Fred Omvlee over de digitale kerk die morgen op Facebook staat. En u kunt een CD winnen van de band The New Shining, die vandaag de gast is. Ga naar onze website en schrijf ons waarom u hun album wilt ontvangen. Straks om half vier maken de bandleden bekend wie de twee winnaars zijn. Ja, filmer Ben van Lieshout. Welk beeld komt voor ogen als u deze muziek hoort? Dan zie ik een groep vrouwen in uh, uh, Karelische Klederdracht staan bij het plaatsje Olonec in Berkenbos. Uh, waarin zij dit lied uh, vertolken, samen met één man die de akkordeon bespeelt. Ja, prachtig beeld. Ik heb de film ook gezien vanochtend, dus ik zie het ook voor me. Als we over Rusland horen de laatste tijd gaat het over mensenrechten... over Poetin, over het Ruslandjaar, dat Poetin hier op bezoek komt. En u maakt een hele mooie film over het prachtige Russische platteland. Ja, ik omschrijf de film ook als een ode in beeldgeluid en muziek... over het Rusland uh, van vlak voor de revolutie en het uh, Rusland van nu. Ik ben ook bewust eigenlijk op, op stap gegaan met het idee... ik wil geen uh, film maken met een uh, westerse optiek... in de zin van ik ga problemen... Uh, uh, uh, laten zien uh, over prostitutie of alcoholverslaving of mensenrechten. Uh, mijn inspiratiebron was eigenlijk een, een fotograaf uh, die in dat deel van de wereld uh, de kleurenfotografie heeft uitgevonden, Sergei Prokoudingorski. En hij heeft een uh, uh, waanzinnig aantal foto's gemaakt zijn. Het idee was, zijn streven was om een inventarisatie te maken... van het grote Russische Tsarenrijk. En wanneer, wanneer leefde hij en wanneer maakte hij die foto's? Hij maakte die foto's tussen 1908 en 1915 ongeveer. Oh ja. Eigenlijk het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog... en daarna het, het, de revolutie hebben we daar een eind aan gemaakt. Ja. En hij deed dat in opdracht van, van de laatste tsaar, Nicolaas II. Um, Pukudengorski was een wetenschapper, een chemicus. Het was geen kunstfotograaf. Maar hij heeft een, een, een procedé bedacht en uh, de resultaten van het procedé heeft hij op een gegeven moment uh, aan het hof kunnen laten zien. En het tsaar, die eigenlijk hele grote delen van zijn eigen rijk nooit gezien had, die was daar zo uh, van boven en die heeft hem toen uh, opdracht gegeven van ga, ga mijn rijk uh, fotograferen. En ja. hij had daarop een hele inventariserende blik als een wetenschapper om het om het geheel proberen vast te leggen. Hij wilde 10.000 foto's maken... en uiteindelijk uh, zijn er 1900 van die glasnegatieven bekend. Zo. En, en u maakt een deel van die reis die hij ook gemaakt heeft. En in de film zien we dan ook, dat is heel mooi, de foto... en dan ook de plek zoals hij er nu uitziet. Ja. En soms houden ze door elkaar, valt maar op. Dat je denkt, dat was toen, maar dan is het nu. Ja. Het lijkt alsof de, wereld, de tijd... een nou, niet helemaal, maar toch een beetje stil heeft gestaan. Nou, dat lijkt niet alleen. Dat is voor een groot deel ook zo. Natuurlijk is daar uh, het hele communisme uh, 70 jaar lang uh, tussendoor gekomen. Dus er is wel iets gebeurd. Er is uh, waanzinnig veel gebeurd. Ja. Dat laat de film uh, impliciet ook, uh, ook zeker zien. Maar tegelijkertijd, omdat hij vooral in de provincie uh, fotografeerde... Uh, uh, is daar uh, gek genoeg heel weinig veranderd of gek genoeg... Uh, Kijk, Rusland bestaat uit een aantal hele grote steden. Daar gebeurt alles, daar zit de macht. En er is een onmetelijk groot platteland. En dat uh, ligt er soms heel erg verlaten bij. En daar is het communisme eigenlijk aan voorbij gegaan... en ook de bevrijding van het communisme, win? Nee, nee, dat is er zeker niet aan voorbij gegaan... want daar zijn ook uh, kolgrozen gesticht, et cetera. Maar uh, dat gebied is uh, zeg maar in de laatste decennia erg uh, ontvolkt geraakt... Hmm. Het ziet, er heel, het ziet er vrij armoedig uit ook. Ik weet niet precies waar jullie naar zitten kijken. Ja, maar... naar de beelden van... Ja, uh, de... Boven u loopt het ja. beeld mee dat op de webcam te zien is. Oké, ja. <laughs> ja. Okay, ja. Um, dus, um, nee, maar dat, dat Russische platteland... Uh, dat ziet er waanzinnig mooi uit, maar dat heeft ook een, een, een keerzijde... dat het feitelijk ook voor een groot deel ten dood is opgeschreven. Het ja, is ook overheidspolitiek om uh, daar waar nog kleine groepen mensen zijn... in kleine dorpen, uh, om die naar de grote steden toe te bewegen omdat dat voorzieningenniveau op het platteland echt niet meer uh, gehandhaafd nee. kan worden. Wat gaan ze dan doen met het platteland? Het ligt verlaten. We hebben 4000 kilometer uh, gereisd voor deze film. Hè. Dus, uh, met de treinen uh, met de boot, hè? Met de treinen met de boot, echt in de voetsporen van, van de fotograaf. Uh, ja, daar zie je echt hele, on, hele grote delen die ontvolkt zijn. Of waar je ook nauwelijks uh, paarden of koeien of uh, uh, zeggen, huisvee uh, ziet. Het is, uh, het is heel verstild. En, en de u... stilling heeft een enorme schoonheid. Ja, maar... het ziet er ook prachtig uit. Maar ja. mocht u alles filmen wat u wilde... en wilde iedereen ook gewoon meedoen. Hoe ging ja. dat? Kijk, uh, Rusland is eigenlijk een heel bu bureaucratisch land. Maar op, op een gegeven moment, als je de vergunningen hebt. Uh, dan kan er heel veel. En off the record kan er nog veel meer. Ah, ja. okay. Met een pakje sigaretten. <laughs> ja. oh, maar ik, ik kan maar een klein voorbeeld noemen. Hè. Ja. Wij, wij moesten op een gegeven moment vanuit een trein waar we in zaten... het landschap filmen. Dat was ons idee. En Het was een supermoderne trein met, met drie dubbel glas. We, we zagen onszelf terug in de reflectie. We, we konden niet filmen. Ja. En uh, de steward van het, van het rijtuig erbij gehaald. En die, die mensen zijn dan zo... Uh, ...bereidwillig om gewoon de deur voor ons open te zetten... ...terwijl die trein gewoon 100 oh, ja? km per uur rijdt. Okay. En hij haalt ook nog zijn riem uh, uit zijn broek... ...en bindt die aan de riem van de cameraman vast... ...om hem zo vast te ja, houden. Ja, ja, ja, dus ja. Zo hebben wij daar een kwartier lang gefilmd. Ja, uh, nou, komt er maar eens om in Nederland. Ja. En dus... ook, ook de, mensen, de mensen staan heel onbevangen voor uw camera. En ook best wel een tijd. Wat, wat, wat vonden die mensen ervan? Dat dan zo iemand uit het westen daar een beeld van zou maken? Nou kijk, het, het grote voordeel was dat wij met het werk aankwamen van die fotograaf. Ah ja. Die in hun omgeving honderd jaar geleden daar gefotografeerd had. En inmiddels was de bekendheid van die man daar ook wel doorgedrongen. Okay. Hij heeft ja, vrij lang in een vergetelheid geleefd. En zeker in het westen was hij totaal onbekend. Um, maar zij herkennen die plekken. En ze wisten soms ook uh, uh, voor ons heel precies aan te wijzen... waar uh, dan die camera gestaan zou moeten hebben... En ja, het is natuurlijk deel van hun cultuur. En dat uh, vonden zij fantastisch om mee te werken. Ja. Dus, dus iedereen was echt uh, uitermate bereidwillig om te poseren... Om, om mee te helpen, mee te denken, om ons onderdak te verlenen daar waar nodig. Ja. Als er geen hotels in de buurt waren. Nee, die zullen er ook niet altijd geweest zijn. Nee, er is een, in de film ook een prominente plek voor religie. Laten we even luisteren. Is, uh, wat horen wij nu? Wij horen het uh, monnikenkoor van het Alexander Sviersky-klooster. Dat uh, ligt ook in Karelië, dus, uh, in Noordwest-Rusland. Um, dit zijn eigenlijk vier mannen die zingen. Als je het hele nummer hoort, denk je, er staat een koor van, van 30 ja. mannen. Het zijn uh, enorm geschoolde zangers, die ook veel voor toeristische gezelschappen uh, optreden. In de kloosterruimte hier. Uh, um, een van die mensen die daar de leiding had... wist ook precies waar we met de opnameapparatuur moesten gaan staan... vanwege de akoestiek. Mm -hmm. En um, ja, wat je in de film dus inderdaad veel ziet... is te, dat er enorm wordt geïnvesteerd in, de, in de, uh, het repareren van kerken. Uh, dat, dat, dat zag je overal, je ziet ook heel veel... Uh, Weer intredende monniken in kloosters, die raken weer bevolkt. Zowel mannen als vrouwen kloosters. Um, ja, en er is natuurlijk in, in, in Rusland enorm um, behoefte aan geloof. Die is er altijd geweest, die is door de communisten onkend. Uh, formeel is Rusland nog steeds een, um, een seculiere staat. Dominee Fred omgekeerd kijk, ja, kijkt ik wel, van lekker toe. Heel blij van, ja. Maar, maar, maar de, <laughs> onze dat is onze toekomst ook weer een, een soort uh, punt van zorg. De vrijages zeg maar, tussen de machthebbers Poetin... In de kerk. Uh, en uh, Kirill de Groot daar, die zijn niet van de lucht. Hè? Dus Kirill die noemde Poetin ook op een gegeven moment een, een wonder van God. Zo. Dat hij Rusland mag, uh, mag leiden. En, okay, en Poetin heeft nu ook net weer een statement <laughs> ja, ah, ja, ja. Ja, nee. Poetin heeft ook net weer een statement uitgevaardigd van uh, Ja, de, de, de Orthodoxe kerk, want dat is dan de grootste kerk. Die zou er echt veel meer te zeggen moeten hebben over het uh, familieleven, over opvoeding ja, ja. en onderwijs. Dus daar zitten ook wel moeilijke kantjes aan? Kun je nou, ja, dat zetten. is eigenlijk Rusland uh, zoals het onder de Tsaren ook was. Uh, het Tsarendom en, en de staat, dat waren altijd twee handen op één buik. En dat manifesteert zich nu weer. Ja. Hoe is het en... met die, die fotograaf? Uh, hoe is daarmee afgelopen eigenlijk? Nou, die fotograaf uh, die is op een gegeven moment uh, heeft hij dus moeten stoppen. Hè. De middelen waren op, de geldstroom was op, de tsaar werd vermoord. En uh, ondanks het feit dat de Bolsheviken hem nog wel een soort positie aanboden als hoogleraar van het fotokino-instituut wat toen was opgericht, werd hem uh, uh, de grond toch een beetje te heet onder de voeten en heeft hij uiteindelijk besloten om te vluchten. Via Noorwegen en Engeland is hij uiteindelijk in Parijs beland. Daar heeft hij weer een fotostudio opgericht en uh, daar is hij eigenlijk relatief uh, anoniem uh, in 1944 overleden. Zijn zonen hebben die fotostudio nog doorgezet. En uiteindelijk die glasnegatieven die hij mee heeft kunnen nemen... Mm -hmm. die zijn verkocht aan de Library of Congress in Washington. Okay. En die, zijn, die heeft ze Die zijn. hebben ze op een gegeven moment een aantal jaar geleden gedigitaliseerd... En zo ben ik er ook op gestuurd, Want die verscheen op een gegeven moment op het internet. Ja. Ja. Nou, De film Inventaris van het Moederland van Ben van Lieshout die is vanaf morgen te zien in diverse filmtheaters in Nederland. En de foto's, foto's van Sergey Prodoekin, zeg ik het goed? Prokudin, Die kunt u zien in Foam in Amsterdam. Hartelijk dank, Ben van Lieshout. Ja. Dank u. wel. Het is tijd voor muziek van de band The New Shining. Genomineerd voor verschillende Edison-prijzen. En waarvan we twee cd's weggeven. Dus surf allemaal naar Dit is de Dagpunt Nu. En motiveer juist waarom u dat album zou moeten krijgen. Dan hoort u om half uur half vier, of u hem ook krijgt. Zang en naks, wat gaan jullie zingen? Ja, ik hoor jou Zeker. al eens. Jij kan mij niet horen. Wat gaan jullie zingen? <Gunst> wat gaan wij zingen? Nee, ja, ja, uh, of wij gaan oh, zingen in Calibia Morton Live... van onze uh, hmm. dubbelste Circle... die ook genomineerd is dus voor eens. Ga je gang. Ga ik even nog een echte voor je? Zie. Ja, ik luister me niet. Okay. Er gaat iets niet helemaal goed, want wij horen alle geluiden uit de regie... op onze koptelefoon in plaats van de muziek. Het is niet helemaal duidelijk of u thuis nu deze muziek kunt horen. Als het goed is, hoort u het niet thuis, nee. Nou, dan gaan we alvast even met uh, Fred Onfleep praten, denk ik. De muziek... Gaat nu, ja, Daar komt hij aan, denk ik, of niet? Ja, ik hoor hem. Is het mogelijk dat we even overnieuw beginnen? Sorry, ik onderbreek je even. Er ging iets mis met geluid. Zou je overnieuw willen beginnen? Zou je overnieuw willen beginnen? Overnieuw willen beginnen? Nieuwe poging. Hij doet het inmiddels goed, hoor. Oké. Okay. Nou, snelle snoeren. En nu gaat de koptelefoon weer op. Ja. Nou, je moet wat over hebben voor Snedis. Snedison. Kijk, dat is beter. Yeah. Sorry Everyday gaat up in the morning, take a simple vote, swallow down my pills. I watch the news on the tv now the war begin while well, I was still asleep. My computer screen, and I just can't help but wonder there's gotta be more, more, to lie than this. I remember the feeling we were dancing on the beach and singing. I, I wonder why did it fade away? Cause I. fade away cause I want it I remember the feeling we were dancing on the beach and singing I, I wonder why did it fade away cause I want it I realize I'm getting older, we all have to play our part in this life but I just cannot but wonder there's gonna be more More to de mooi. The New Shining, dankjewel. En zo meteen om kwart over drie horen we jullie nog een keer. We gaan het hebben over een nieuwe kerk, een digitale kerk. Deze week gaat de Facebookpagina van de Digi-kerk van start. Meneer Omvlee, predikant van die kerk, wat wordt de slogan? God liked u? Nou, misschien wel, gotta be more than life than this. Uh, want dat uh, is natuurlijk het gevoel wat uh, eronder zit. Uh, het gevoel wat, uh, nou, denk ik, nog steeds in Rusland leven. Dus blijkbaar bij uh, mensen en, uh, en ook bij veel uh, mensen in Nederland. En uh, nou, dat, ge dat gevoel proberen wij uh, te pakken. Als uh, mijnkerk.nl. Overigens, uh, de site gaat pas medio dit jaar online. En ook de Facebookpagina uh, gaat soft online. Betekent niet dat betekent morgen. Nou, we gaan stiekem beginnen. Maar niet morgen. We meer ja, precies. Maar hou het in de gaten. Ja, moeten we de, ook dat gaan kijken. De twitteraars, die, die merken het. Oké. Okay. U zegt dat het gevoel, dat sentiment, dat is er. Ja, ja. Dat, dat weet u? We, ja, dat weten we. En hoe, en hoe, hoe weet u dat? Want nou, we, heel veel ah, mensen gaan niet meer naar de kerk. Nee, Waaruit het zou kunnen nou, blijken? Nou, ten eerste gaan natuurlijk nog steeds heel veel mensen ook gewoon naar een kerk. Uh, elke zondag. Alleen, dat is niet onze doelgroep. Uh, de protestantse kerk in Nederland heeft uh, een aantal missionaire plekken bedacht. Op plekken waar juist geen kerken meer zijn. Bijvoorbeeld Phoenix locaties of uh, zelfs Jorwert, het klooster. Ja. In Jor de kerk in Jorwert is weer een nieuw klooster geworden. Ja, Henk uh, Roets is hier geweest om daarover te vertellen. Precies. Een paar weken nou ja, En zo is ook uh, het internet, de sociale media... Uh, bedacht als plek van... ja, daar, daar zitten mensen, daar zijn mensen... daar komen mensen met hun vragen en uh, levenservaringen. Maar vrijwel iedere kerk heeft toch al een internetpagina? En daar kan nou, je ook meeluisteren. Dan, dan, dan schets je het wel te mooi, maar het is zo. Hey, veel okay, kerk hebben dat. Nee, klopt. Er zijn heel veel kerken die hebben een, in ieder geval een goede website... en een uh, Facebookpagina. Er zijn heel veel predikanten en pastoors actief op Facebook met Facebook-pastoraat, zoals we dat al noemen. Oh ja. Dus wat voegt dit dan nog toe? Nou, dit is in Europa uniek dat nu een grote landelijke kerk... Uh, de protestantse kerk heeft uh, ja, 2 miljoen leden... 1800 gemeentes en uh, 3000 predikanten, zo even uit mijn hoofd... Uh, dat er echt een, een landelijk uh, netwerk wordt opgezet. Dus een, uh, een landelijke website... en. Uh, nou, De bijbehorende sociale media. En dat is uh, nog niet eerder vertoond in, uh, in West-Europa, in ieder geval. Nee, op internet zijn al kerken te vinden en ook podcast sites met een dagelijkse minidienst. Today is Wednesday, the 6th of February, the feast of Saint Paul Miki and his companions. Hartelijk welkom in de kerk. Internet is thuis ook van harte welkom. What you're about to see is a short form of the Eucharist. Filmd in Sir Christopher Wren's masterpiece van St. Stephen Walbrook, De home of the London Internet Church. In all of this, God is present. Ja, een van de kerken uit deze compilatie, de London Internet Church, die gaat veel verder dan de registratie van kerkdiensten zoals Nederlandse kerken dat doen. Is dat ook het verschil dat u wilt maken? Niet toevallig een toevallige camera bij de preek en daardoor soms niet te volgen, maar een kerk die internet als eerste communicatiemiddel inzet? Ja, precies. Ja, Wij gaan geen. Uh concurrent worden van dat wat er al is. Uh, sterker nog, we willen daarmee samenwerken... en we willen ja, een partner zijn... Van, juist van alle initiatieven die er al zijn. Ja, want als het maar, klinkt zoals dit net klonk... ja, ja nee, sorry, maar dan ja, denk ik niet nee, dat het echt nee, gaat, gaat lukken, hoor. Nee, nee daarom, ja. nee, precies, precies, precies. Nee, daar hebben we al genoeg van. Uh, ja. Nee, maar met alle respect voor die, voor al die kleine uh, uh, communities. Nee, we gaan uh, gewoon direct het contact zoeken met... De, degenen uh, die online zijn... Maar hoe, het, hoe, het, doe eens, ik ben online. Wat doet u om mij nee, ja, ja, te ja, lokken? Ja, ja, of je moet ik locken, naar u? Ik ga je niet lokken. Ik moet naar u. Ja, ja, precies, Ik moet ja, naar mijn, ja. mijnkerk.nl. En precies. wat zie ik dan? Nou ja, dat, kijk, ik ga onze unique selling points nog niet uh, verkopen. Maar ja zeg, ah, ga ja, de nee, nee, een nee. beetje stiekem lopen doen nee, hier. Ja, ja precies. Ja, nee, the proof of the eating is in the pudding. Nee, andersom. Pudding maar, precies, uh, als er uh, de mensen moeten komen, dan moet je wel iets vertellen... waardoor ze dan ook de neiging hebben om dat te doen. We hebben onze ambassadeurs en ons uh, netwerk. En we gaan uh, daarom ook soft beginnen. En gewoon uh, uh, onszelf uh, present stellen via onze facebook Oeh, en Twitter. is de vraag? Ja, nee, ja dat ga je meteen. Dat ga je het is echt, nee, is nee, het echt nee, nog ja. geheim. Mogen we ja, gewoon ja, nog niet nee, weten. Nee, precies. Ga je gewoon vroeg uitgenodigd dan? We zijn heel blij dat onze redactie nu rond is. We hebben een soort mini-kerkraad met een enthousiaste webredacteur Adrie Stemmer... Community manager, ook wel onze koster, eh, Bram Rijksstra Geuze. <laughs> en eh, ik mag de dominee zijn. Maar kunnen we preekjes zien? Kunnen we meedoen met iets? Ja, wat, wat, wat, wat, maar ma feitelijk gaat het preekje dan eerder eruit zien... dat ik met mijn uh, Radio 1-achtige microfoon uh, Elsbeth vraag... wat is jouw geloof, wat is jouw kerk? Ja, ja. Waar voel okay. jij je veilig? Waar ben jij dus niet dat jij een preekje houdt over uh, een paar bijbelteksten. Nee, precies. En nee, en, nee. Ik, in dit geval uh, ik, uh, wil ik niet zelf preken, maar wil ik zoveel mogelijk uh, jou. Uh, uh, maar dan, u, dan kan je beter sluister. ons uitnodigen om dat te doen, want wij zijn gewend vragen te stellen. Jij bent ja. gewend om een boodschap te verkondigen, toch? Ja, nou, nou goed. Nou, ik, ook in mijn gewone werk uh, als uh, dominee bij de marine heb ik al gemerkt dat heel veel mensen willen juist zelf hun verhaal vertellen: hun levensverhaal, hun, hun, iets van hun geloof. Ook al is dat misschien niet zo glanzend en glimmend als. Uh, ja, de gevestigde kerken wel, nee. <laughs> Ik heb ook maar een klein geloof. Maar, maar goed, je laat het eens mensen uit woord. Maar kunnen we ook meedoen met iets? Kunnen we ergens aan participeren? Kunnen ja, we met nou, andere gaan, mensen in contact komen? Absoluut, precies, absoluut. We gaan uh, mensen vooral stimuleren om een, uh, met elkaar uh, te communiceren. En, uh, en we zullen uh, hebben ook een aantal spannende offline uh, mogelijkheden om daar daadwerkelijk mensen te ontmoeten. En ze kunnen ook daadwerkelijk, en dat gaan we dus ook niet online doen. We gaan geen. Niet online dopen, maar we kunnen, we kunnen wel alles faciliteren wat uh, offline mogelijk is. Want dan stel, stel voor dat ik dan via die site laat weten dat ik graag gedoopt wil worden. Dan verbind je mij door ja. met iemand in dan, mijn omgeving, ja, vermoedelijk. Ja, dan, dan vinden we daar een, een manier op die jouw behoeften bevredigt. Ja. Kilenne, weet wat? Ja, nou, ik vind het een heel sympathiek uh, idee. Ik denk wel dat wat ik me voorstel bij een kerk is toch iets, iets gezamenlijks uh, waar je naartoe gaat en daar ja. dan tijd en ruimte is voor een religieuze beleving ja. of zo. En dat lijkt me best wel moeilijk te realiseren, ja. hoewel ik me wel kan voorstellen dat verhalen gewoon van mensen wel uh, iets kunnen oproepen. Van ja. dat, uh, nou, helemaal mee eens, want dat is natuurlijk nog steeds het basisconcept van kerk van samenkomen, stilzijn. Uh, uh, even je gedachten naar het hogere... en niet naar SNS-seriaal hoeven uh, <laughs> uh, richten. Maar dat wat ons... Uh, uh, dat vond ik ook mooi om te horen... Gewoon dat blijft die behoefte om, van mensen om te geloven. Mm -hmm. Dus uh, offline kerk zijn blijft... en daar, ik ben heel optimistisch over de toekomst van de kerk... en van kerkgemeenschappen. Maar de vormen veranderen wel. Uh, en ook, tot nog toe, is er toch een gapend gat... bespeuren wij tussen de gewone kerkdienst op de zondagochtend... In Beetser Zwaag bijvoorbeeld. En, en die miljoenen anderen, die ook gewoon maandagavond even met hun uh, vraag of gevoel hmm. ergens kwijt willen. Dus, is, is dus stiekem, wij zoeken het in NN. Is het dan ook stiekem jullie, jullie geheime agenda om mensen dan toch die kerk binnen te krijgen? Die kerk van stenen bedoel ik? Nou, dit is geen geheime agenda. Het is gewoon openlijk. <laughs> nee, nee, wij willen mensen bereiken inspireren. en inspireren. Uh, ja, daar uh, is het internet de, de sociale media van nu zijn daar gewoon de aangewezen ja. uh, medium voor Ben van Lieshout hoe luistert u ernaar? nou het klinkt me ook een beetje in de oren misschien uh, heb ik het verkeerd begrepen hoor maar uh, alsof er ook een soort verkapte datingsite in zit want je krijgt van <lacht> ja, mensen, ja, ja, mensen ja, ja, met heel kleine ja een ja, ja, via... nou, ja ja gek genoeg is dat ja, niet gek hoor. Tot, uh... ik, ben, ik heb niks tegen datingsites dus ik denk nee. dat heel veel mensen daar hopelijk gelukkig van worden maar, ja. maar wel, ah, inderdaad, mensen met elkaar in contact brengen en ook uh, ja. Uh, ja, aandacht geven. in die geven. zin kan het gemeenschappelijke dan weer bevorderd worden? Ja, ja ik, ik geloof wel. in het en-en. Dus uh, de verschillende media en verschillende momenten van het leven ja. uh, uh, kunnen elkaar versterken. Ja. En dat ja. zou dan vooral ook op de jeugd gericht zijn? Of? Nou, we mikken ons op 18 tot 50 jaar, uh, oh. die leeftijdsgroep. Ja, dat is de jeugd tegenwoordig. Jeugd. <laughs> ja, de jeugd, ja. Wat, ik, kunt u iets meer vertellen? Uh, of blijft het stiekem voorlopig? Nou, laat ik het anders zeggen dat jullie gaan gewoon uh, volgen. Uh, volgen uh, volg de hashtag MijnKerk en dan, uh, dan kom je er vanzelf af. Precies, achter. precies. En op dan, Twitter uh, zijn mensen heel ontevreden hoor, over wat je nu allemaal niet vertelt. Ah, nou, okay, ja, ja, goed, ja, nou, op ja, internet word je goed, afgemaakt, ja, goed, dat ja, je dat goed, even goed. weet. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur en binnengekomen is Jozef Alkari. Jozef, goedemiddag. Goedemiddag. Je gaat een appeltje schillen. Wat, wat ga je bespreken en met wie? Ik uh, ga vandaag een appeltje schillen met de kinderarts, Elise van der Putten. Gisteren is een nieuwe wet aangenomen door de Tweede Kamer. Uh, de hulpverleners op de eerste lijn zijn verplicht om vermoedens van kindermis, of huiselijk geweld te melden. En uh, daar is zij uh, tegen. Terwijl ik het een heel goed plan vind eigenlijk okay. om kindermisbruik en huiselijk geweld naar beneden te halen. Oké, okay, Nou, daar gaan we het over hebben. En we hebben ook nog nieuws over gerommel met heftruckdiploma's. Ik uh, was er aan het rondrijden en ik zag een grote ravage. Wie had dat gedaan? Een leerling tijdens het examen. Die was gewoon wezen met de pallet boven in de lucht. En die was gewoon vanaf gevallen. Van 10, 12 hoog.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 Het belangrijkste nieuws uit het buitenland. Zometeen van 4 tot half 5 in Villa WPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om Jok had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Joke met de karaoke...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 Dit is Radio 1.